Vijf uur, Femke Wolthuis met het NOS Journaal. De passagier die verdacht wordt van brandstichting op de veerboot... tussen Newcastle en IJmuiden... is door de staf van het schip in hechtenis genomen. Dat meldt de BBC. De brand ontstond tegen middernacht in een van de hutten en duurde maar kort. De kustwacht heeft zes bemanningsleden en een passagier met helikopters naar een ziekenhuis gebracht. Ze hadden rook ingeademd. Niemand raakte ernstig gewond. Volgens de kustwacht verliep de reddingsoperatie rustig. Het schip is na de brand teruggekeerd naar Newcastle en de kustwacht zal de veerboot onderzoeken op blijvende schade. Duizenden mensen proberen weg te komen uit de Centraal-Afrikaanse Republiek. Vooral moslims willen het land verlaten... vanwege het geweld tussen christelijke en islamitische milities.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 Het weer, vannacht is het droog, het kan nevelig zijn en het wordt 2 graden. Morgen geregeld zon en dan blijft het op de meeste plaatsen droog. En dan wordt het zo'n 7 graden. Maandag gaat het weer regenen. Dit was het NWS Journaal. Dit is Radio 1. Start. het. oh no Kees Dorrestein Nou ja, daar had Frank het net van Nachtbrakers nog over huilen. Maar elke keer als ik dit liedje hoor, dan krijg ik altijd een hele grote glimlach op mijn gezicht. Dat is, dan word ik weer vrolijk. Soms, als ik een beetje droevig ben en moet huilen, dan, dan zet ik gewoon leuke muziek op. En dan, dan word ik vanzelf weer, weer vrolijk, zoals nu. Want ik ja, mag weer start doen. Goedemorgen. Goed dat je wakker uh, wordt met start. Of ja, dat je gaat slapen met start. Maakt mij niet uit. Het programma wordt natuurlijk gemaakt door de talenten van BNN University. De radioopleiding van BNN. Met onder andere Martijn die op sterrenjacht gaat met een amateurpaparazzo. Het mooiste is dan toch dat je hem uh, in beeld hebt. Dat, dus dat hij komt. Je wacht uh, een hele dag, wacht je, voor vijf seconden misschien... Yeah. En op die vijf seconden moet je er zijn. En wie die dan in beeld heeft, ja, dat, dat hoor je dan ook zo weer. Judith trekt een grote witte luier aan om te gaan zwaardvechten. Dus ik heb nu een soort apenpakje aangekregen. Ik heb een uh, borstprothese om. Uh, een uh, grote witte luier lijkt het een beetje. Dat heb ik aan en ik heb een zwaard in mijn hand. Ik ga namelijk een potje schermen. Dat heb ik nog niet eerder gedaan, maar ik wil toch even testen hoe goed Anna eigenlijk is. Wat een topplaat. Niet alleen goed om op te boksen. En uh, dit gebeurt er als je jouke een, kan een kanon laat bedienen. Ja, ja, Zie ik dat echt? Een kanon? Oké. Okay. De jongens die rennen allemaal een stuk weg. <laughs> allemaal de oren dicht. Daar gaat hij dan. Holy shit! <laughs> <laughs> Hoe dat afloopt hoor je straks. Eerst even naar onze verslaggever. Roel is namelijk vannacht op pad. Um, Roel, waar uh, kunnen we je straks mee horen? Hi Kees, ik heb de auto net even aan de kant gezet... want ik ben onderweg naar een feest in Hilversum. En dat is dan niet het stereotype dansfeest... waar ik normaal gesproken heen ga om een zaterdagnacht. Maar het is een soort zweverig weng shui-feest. En ik hoop dat ik het goed uitspreek. Dan wordt er dus ieder uur een ander element gekozen. Dus je hebt water, je hebt vuur, je hebt aarde. En ga zo maar door. En daar wordt dan de muziekstijl op afgestemd. En daar worden workshops bij gegeven. En wat het dan wordt, dat weet eigenlijk niemand, want het is een mystery experience. En zo heet dat feest dan ook. Wel heb ik een quote gekregen van de organisator. En dan moet ik dat er heel eventjes bij pakken. Ja, kijk, dit wordt een avond om onze comfortzone te verlaten. En op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden, deze te creëren en te vieren. Nou, dat ga ik dus de komende twee uur doen. En daar hou ik je van op de hoogte. Super, dank je Roel. Je hoort hem weer rond tien voor zes. Zo, um, so, uh, nou ja, Ellen Clark, je hoort hem nu. En dan, dan bezoekt SME een commune. En uh, ja, ik ben echt heel blij dat je er bent. Ja, want uh, ja, daarom. It's been different since you're gone. Oh, but one thing never changed. in my world. Alain Clark hier bij Start op Radio 1. 1 januari start weer een nieuw programma bij SBS 6. Utopia heet het. Daarbij zeggen 15 mensen hun huidige leven vaarwel... om een eigen samenleving op te bouwen. En dat doen ze dan een jaar lang. En ja, ik, ik vraag me eigenlijk af... hoe is het nou om in zo'n commune te leven? Daarom gaat SME langs bij een woongemeenschap in, Amst in Amsterdam om te kijken hoe dat is. Ik ben Rosaline Israël, ik ben 36 jaar. Ik woon sinds 2001 in deze gemeenschap. En sinds een aantal jaar ben ik lid van de kerngroep... die verantwoordelijk is voor Oude 600. En die kerngroep heet een communiteit, Communiteit Spequadentes. We gaan naar de kapel. Daar hebben we iedere ochtend en iedere avond een korte gebedsdienst... door de week, van maandag tot en met zaterdag... Speciaal op zondag hebben we geen diensten... omdat we op zondag allemaal naar onze eigen kerk gaan. En voor ons is het het begin van de dag waar we geïnspireerd worden... om het dagelijkse leven, de mensen die we gaan ontmoeten... en de dingen die we gaan doen, te gaan doen. Ouderzijds 100 wil in de binnenstad van Amsterdam present zijn... aanwezig zijn vanuit de boodschap van het evangelie van Jezus... om het maar even zo te zeggen... Hoeveel mensen wonen hier nou en ja, wat doen jullie allemaal samen met z'n allen? Alles bij elkaar wonen er op oude 100 ongeveer 70 mensen. En we hebben hier gemeenschappelijke ruimtes hier in het centrum van de gemeenschap. Een gemeenschappelijke woonkamer, een gemeenschappelijke keuken, een bibliotheek, een kapel en een aantal kantoorruimtes. En van die ruimtes maken eigenlijk alle mensen gebruik. Wat we hier samen doen, is dat we samen maaltijden hebben gedurende de dag. Er is een ontbijt, er is lunch, er is avondeten. Door de week is er iedere ochtend en iedere avond ook een gebed in onze kapel. En dat zijn eigenlijk de vaste momenten van de dag in het gemeenschapsleven. Ik ben Guus Vink, uh, 22. En ik woon hier nu uh, bijna negen maanden in de gemeenschap van Oude Zijds Honderd. Wat, wat houdt dat in om hier te leven in deze woongemeenschap? Ja, nou, Gewoon echt het, uh, gewoon, ja, dat je samen bent. En er zijn gewoon heel veel verschillende soorten mensen bij elkaar. Want het is een christelijke ge, woongemeenschap. Maar persoonlijk ben ik niet gelovig... Maar er zijn ook mensen van andere geloven die hier ook wonen. En ik heb het gevoel dat hier gewoon echt perfect bij elkaar samenkomt. Dus je komt hier eigenlijk uh, voor het samen zijn, voor, voor de gezelligheid? Uh, ja, ik, ik vind het gewoon heel gezellig. Ik vind de mensen gewoon hartstikke leuk. En ik vind het gewoon heel leuk om te doen. Ik kende ook uh, voordat ik hier was eigenlijk niemand die christelijk was of die gelovig was. En nu wel. Ik moet zeggen dat het gewoon ook heel veel toevoegt. Dat ik gewoon heel veel leuk vind om heel verschillende mensen te leren kennen. Als ik aan een woongemeenschap denk, dan denk ik eigenlijk ook wel meteen aan geloof. En heb jij niet uh, gedacht van, als ik, als ik hierheen ga, dan moet ik eigenlijk ook gelovig worden? Um, dat heb ik wel eens gedacht, inderdaad. Um, maar ja, het tegendeel is toch, uh, het is, ja, het is toch heel anders. Dus in principe kan iedereen hier naartoe komen? Deze gemeenschap heeft haar deuren open voor iedereen... En of je hier kan, werkelijk kan komen wonen, of hier werkelijk geholpen kan worden... daar gaan we natuurlijk met elkaar naar kijken. Maar in principe zijn we open voor iedereen, ongeacht wie je bent of wat je gelooft. Blijft toch iets apart zo'n woongemeenschap. Maar ja, ik kom uit een grote familie. Dat is eigenlijk ook al misschien een hele kleine woongemeenschap. Start. Het is 12 minuten over 5. en uh, nou, rond die tijd bel ik iedere week iemand die op dat tijdstip toch al wakker is. En deze week hoef ik het niet ver te zoeken. Een paar gebouwen verderop is namelijk de top 2000 bezig. Mooie lijst weer dit jaar met natuurlijk die ene plaat op nummer 1. Hoe heet die ook alweer, die ene plaat? Misschien hmm, uh, me even niet te binnen. I iets van Queen volgens mij. Aan de telefoon de enige DJ die alle edities heeft meegemaakt. Hans Riffers, goedemorgen Hans. Zo is het, goedemorgen. Dit is uh, alweer de vijftiende keer van jou. Het is de, ja, het is de, ja, je knipt het met je ogen en je bent vijftien jaar verder. Zo, uh, zo is het uh, inderdaad. Ja, uh, dus het is wel een gek record. Uh, inderdaad, uh, bizar. Je, je, je staat nu zelf, uh, zelfs vermeld op de Wikipedia pagina van uh, top 2000. Oh, dat hebben ze heel slim gedaan. Wie zou zouden toch doen dan? Ja, ik, ik weet het niet. Vast, uh, je hebt vast genoeg fans uh, die dat bijhouden. Uh, wat, wat maakt dat presenteren uh, uh, van die hitlijst uh, uh, voor jou nog steeds zo speciaal? Ja, dat is, dat is eigenlijk wel de, de, de key vraag inderdaad. Want uh, ik vraag me dat zelf natuurlijk ook af. Want je moet elk jaar eigenlijk op de top van je concentratie zitten. Het is echt een week waarin miljoenen luisteraars aan de radio hangen. Mm -hmm. uh, het meebeleven. En ik denk dat het op de ene manier misschien wel een beetje op mijn lijf geschreven is. Ik denk dat ik als DJ, en dat is eigenlijk een beetje waar een DJ voor staat. Je wilt iets laten horen aan mensen en, en zegt van heb je dit al eens een keer gehoord? Zo, weet je? Dat is toch het, het wezen van, van Dishockey. En ik denk dat ik het heel leuk vind om, uh, om, om een lijst te, te presenteren die door het publiek is samengesteld. Waardoor je een enorme variëteit van muziek krijgt. En alles voortdurend... Uh, ja, ja, alle emoties zitten erin verwerkt. Het is de laatste week van het jaar... waarin mensen dus terugdenken aan het jaar en aan de toekomst. En, en is, die nou, is hij nou ja? ieder jaar anders? Want ik bedoel naast dan ja. dat de lijst anders is? Nou, ja, nee, dat, dat, is, dat is het, uh, het prachtige eraan. In die 15 jaar is er heel veel veranderd. Er is nu de helft van de lijst uit 1999 nog maar. En de rest is vernieuwd. En 30% van de... Stemmen is afkomstig van mensen onder de 30. Dus er is een hele nieuwe generatie opgestaan... die aan die lijst heeft meegetimmerd. En er zit nog geen sleur in jouw huwelijk... of in jouw top 2000 huwelijk? Nee, dat is echt een heel goed huwelijk hoor. Het is echt heel bestendig. Oké, okay, nou ik, ik wil wel eens even kijken... Uh, hoe, hoe bestendig dat is. Even een klein top 2000 quizje. Uh, oh, no. uh, ik, ik, ik, ik heb hem wat makkelijker en wat moeilijker uh, voor je gemaakt. Um, ja. e even direct misschien met een wat lastigere beginnen. Welk nummer... Uh, of welke plaats staat op nummer 33 in de lijst? Uh, <laughs> Als ik uh, zo'n autist zou zijn... zou ik mezelf toch echt bij de dokter laten onderzoeken? Maar jij mag het zeggen. Nou ja, het, het is deze. Een oceaan om in te vluchten. Ja, die, had die, uh, die had je niet geweten? Ja, die hadden we wel moeten weten. Dat is de nieuwe binnenkomen, De hoogste nieuwe binnenkomer. Precies. dat klopt, ik wist niet dat de, de 33 was. Ja, da, da, Nummer 33, dus uh, Raccoon met Oceaan. Weet je dan ja. toevallig uh, één nummertje lager, nummer 34, staat een artiest uh, die dit jaar is overleden? Weet je toevallig welke? Ja, dat moet Lou uh, Reed zijn, Perfect Day. Just a Perfect Day. Nou. Gewoon een puntje hoor, Hans. Ja. Oké, okay, nou deze, de, de, de volgende, die uh, weet je waarschijnlijk wel. Uh, welke band staat er het meeste in? Dat, is, uh, dat zijn de Beatles met 50 noteringen. Nou, nah, ik wil nog even vragen uh, uh, ja, uh, hoeveel er zijn. Weet je dan toevallig ook welke het hoogste staat? Uh, welke van de Beatles? Dat zal... Uh, is dat... Uh, hey, Jude... Of is dat.? Daar twijfel even over. Maar ja, het, het verschilt zo per jaar. Hè, omdat iedereen op allemaal verschillende nummers uh, stemt. Nou ja. Le yeah. Let it be is het. Oh, let it be, ja, Ja, The natuurlijk ja. Dit is uh, op plekje be. nummer uh, 39. Dan nog, nog één laatste dingetje. Want uh, ik, ik, uh, ik vind dat je goed scoort, uh, Hans. Uh, voor, voor tussen nou, allen. Ja, maar, ik, ik mag er wordt er wel voor betaald om een beetje wat te weten van top. <laughs> dus, uh. <laughs> ja, inderdaad. Nou, op uh, op uh, nummer 797. Uh, staat deze plaat. En uh, ik laat je even de intro horen. Ik wil van jou weten of je hem herkent. 797. Ja, en nu niet uh, opzoeken, hè? Want ik, ik weet, je bent natuurlijk al bijna bij de studio. Je moet zo. Uh, dit lijkt iets van Abba of zo. Klopt dat, door de telefoon? Nee, nee, nee. Ja, uh, misschien is de, is de lijn uh, wat slechter. Nog even goed luisteren, nog vijf seconden. Oh ja, verdorie. Ja, dat zijn echt plaaggeesten, dit hoor. Dat, is, uh, dat laat me even in de steek nu. Oké, okay, het is eh. Uh, uh, Coldplay, Ah, Callplay, ja. Maar het zijn, die, het zijn van die walls of sounds, hè. Het is lastig om daar meteen iets uit te halen. Tenzij je bijvoorbeeld Speed of Sound laat horen, het introotje. Precies, ja. Dat of is... uh, Viva la Vida, dan da snap je dat al. Ik, ja. ik heb hem stiekem ook eventjes uh, daarom uh, gekozen, hoor. Charlie Brown uh, was het trouwens. Oh, die ga je vandaag draaien. Die, ja. uh, inderdaad. Ja, daar, ik hoopte dat je hem uh, stiekem... Want ik heb natuurlijk even door jouw lijst uh, gekeken. Uh, ja. uh, of je hem uh, zou, uh, zou weten. Um, ja, die Charlie Brown is trouwens een wat minder bekend nummer van zo, ook, hè? Ja, dat of klopt. Ik, ik, ik vond het ook grappig dat hij uh, nog... Uh, nou, nog in de eerste duizend, want, uh, want er staan ja, sowieso ja, heel veel ja, van Coldplay. Ja, maar Coldplay is wel echt een nieuwe Queen, hè, wat dat betreft. Ja, zeker. Dat, uh, en en uh, ik, ik vind het niet uh, onterecht. Ik, uh, ik vind het uh, een leuke plaat. Uh, of ja. leuke platen die ze maken. En even naar, naar jouw lijstje. Uh, ik, ik neem aan dat jij ook gestemd hebt op een lijstje. Ja, ik, ik, ik doe het wel. Het is, het is echt ieder jaar weer voor mij een Queen, want uh, waar andere mensen misschien heel makkelijk zeggen, klik, klik, klik, klik, dit zijn mijn favorieten, dan moet ik altijd enorm nadenken. We zien altijd een soort thema. En dan is dat uh, One Hit Wonders, weet je wel. Omdat het, er zijn nog genoeg Anouks en uh, Beatles en, uh, en Abba's, zeg maar. Dus mm -hmm. dan, dan doe ik vaak uh, een rijtje bijna vergeten platen. Oké, okay, welke dan heb je was... gekozen dit jaar? Heb je een nou, paar voorbeelden? Voor, ik heb dit jaar voor Disco gekozen. Want ik dacht, uh, met Daft Punk is de Disco weer terug. Dus uh, Get Lucky vind ik dan natuurlijk een hele goede mm -hmm. uh, plaat. Uh, maar ja, daar hoort dan ook uh, Donner Summer bij. Of uh, uh, Hot Chocolate met You Sexy Thing. Dat soort platen allemaal. Oké, okay, Get Lucky stond ook op mijn lijstje, vind ik wel, terecht van dit jaar. Um, nog even één ding. Jij hebt 15 jaar, heb jij de top 2000 gedaan. Je hebt alles wel meegemaakt. Um, wat staat jou nou nog het meeste bij? Wanneer je denkt van, uh, uh, ja, uh, hè? dit was zo'n ja. mooi moment. Ja, dat, dat, dat is me ook al eerder gevraagd. Dus het is natuurlijk heel lastig, maar het, al duizenden momenten die je meegemaakt... eigenlijk maakte de top 2000 me helemaal gelukkig als disc jockey. Dus het zijn eigenlijk alle momenten samen... maar misschien was het moment dat de tsunami losbarstte... en dat je merkte dat luisteraars ook nog een soort sociale betrokkenheid hadden... en eigenlijk gingen collecteren onder elkaar spontaan... zonder dat iemand erom gevraagd had... Dat vond ik toch wel een heel bijzonder moment. Uh, en dat is toch nu ook weer... Hoe lang is dat geleden, die tsunami ook alweer? Maar dat, dat staat nog wel bij. Ja, volgens dat het mij uh, 2006 volgens mij... Als ik het zo uit ja, mijn uh, ja. hoofd Het en kan ook 2005 zijn. Maar, ja, kunnen. maar we hebben het echt ook, ook overwogen... Om het, om het niet door te laten gaan of zo. En dat hoefde dan uiteindelijk toch niet. Omdat uh, juist die muziek... Uh, toe bijdroeg dat mensen... nog meer ja, een soort van... Uh, gezamenlijke betrokkenheid ontwikkelden. Ja, nou een mooi, mooi moment uh, in ieder geval... Hans Schiffers, dankjewel. Zo direct ja. uh, uh, mag je weer. Uh, succes uh, de komende week nog tot, uh, tot uh, oud en nieuw. Dus nog maar even. Dankjewel. En jij ook. Uh, succes in het nieuwe jaar. En een hele fijne goedemorgen. Oh, yeah. Thanks. Misery, Maroon 5. Leuk uit uh, 2010 hier bij uh, Start op Radio 1. Het is 7 minuten voor half 6 en uh, je luistert uh, dus naar Start. Een goede Start van, van je morgen vind ik in ieder geval. Of uh, misschien nog een klein beetje van je nacht als je nu uh, net uh, terugkomt van het stappen. Straks hoor je of de champagne van dit jaar een beetje te zuipen is. En uh, is een, uh, een van de talenten van BNN University weer de shaak en moet daarom een moeilijke opdracht uitvoeren. Nu eerst even kijken wat er trending is um, op Twitter. Er wordt uh, lekker veel getweet over vuurwerk. Vandaag of gisteren eigenlijk, uh, kon je dat natuurlijk uh, voor het eerst kopen. En uh, het was de officiële verkoopdag. Al met al was het een goede eerste, eerste dag... volgens de belangenvereniging Pyrotechniek Nederland. Er wordt uh, ook um, uh, getweet over de Greenpeace-activisten... Faisa Olaassen en uh, Mannes Ubos die vastzaten in Rusland, zijn vrijdagavond aangekomen op Schiphol. En Greenpeace wordt daarom veel gebruikt op Twitter. Verder nog wordt er veel getweet over Edgar David. Hij, kreeg zaterdag, uh, uh, uh, uh, uh, hij heeft zaterdag een punt achter zijn uh, carrière gezet. Achter zijn trainerscarrière en spelersloopbaan. Uh, hij kreeg uh, uh, zijn derde rode kaart van dit seizoen. En Edgar David zegt dat hij er geen plezier meer in heeft. En daarom uh, er mee stopt. Dan het laatste nieuws. Tienduizenden Nigerezen zijn zaterdag de straten opgegaan in de hoofdstad Naimei om te demonstreren. Ze betoogden tegen president uh, Maham, Mahamadou uh, uh, omdat, uh, uh, omdat er niet in is geslaagd de levensstandaard van de bevolking te verhogen. De musical Soldaat van Oranje heeft gisteravond gevierd... dat het de langslopende voorstelling is uit de Nederlandse geschiedenis. Eigenlijk is dat het pas dinsdag, maar ja, ze wilden het nu wel vieren. Na afloop van de voorstelling in Katwijk... speelde het Metropoolorkest in, uh, op een buitenpodium. En uh, het grootste gedeelte... Uh, van het uh, ernstigste geweld op en rond het voetbalveld vindt plaats bij een aantal clubs. De clubs hebben extra aandacht nodig van de KNVB, uh, gemeente, politie en lokale organisaties. Uh, dat is uh, een van de conclusies uit het onderzoek van uh, onderzoeks- en adviesbureau DSP Groep. Dat is uh, gedaan uh, voor politie en wetenschap. Een onafhankelijk onderzoeksprogramma bij de politie. Dan even kijken naar het laatste, uh, ja, weet je, het laatste weer. Uh, op dit moment trekt er een flinke bui over ons uh, land. Midden-Brabant, uh, het oosten van Utrecht, Gelderland, uh, Drenthe, Friesland, Groningen. Ja, eigenlijk een lange baan uh, door het land. Overijssel wordt ook nog meegepakt. Trekt, uh, trekt er nu over. Flinkere regenval en uh, dat zal nog wel even duren. Het is om zes uh, uur. Nog niet weg, uh, in ieder geval. De Sjaak. Dan iets heel anders. De Sjaak. Ja, de naam zegt het eigenlijk al. Iedere week wordt een van de talenten van BNN University uitgekozen om een opdracht uit te voeren... die niet altijd even makkelijk is, maar wel mooi om te horen. Welke opdrachten hebben ze deze week bedacht? Het is deze week weer zover. Oudjaarsavond, gezellig met z'n allen voor de tv. Kijken naar de oudejaarsconferenten van bijvoorbeeld Doet van het Hek. En hoe moeilijk is dat nou eigenlijk om te maken? De Sjaak maakt deze week een humoristisch jaar over zich... en voert deze uit voor het publiek. In een Britse dierentuin zijn per ongeluk twee luiers bij elkaar gezet om te paren. Geforceerde gay scene in dus. De Sjaak moet daarom deze week ook geforceerde gay in... en de homoseksuele spanning opzoeken in een cruisegebied. 2013 is bijna voorbij. Hoogste tijd voor een feestelijke Sjaak. Als zelfs de Hello Kitty speelgoedkat al een eigen biertje heeft dan is het ook aan ons zover. Wij mogen ook best een eigen biertje. Daarom mag de Sjaak deze week een eigen drank uh, brouwen. En dat, dat hoeft geen bier te zijn, Het mag ook een lekker kruidenbiertje zijn. Je mag het helemaal zelf verzinnen, maar ga feestelijk dat jaar uit. Het is bijna oud en nieuw en uh, daar hoort natuurlijk vuurwerk bij. Dus mijn opdracht, maak je eigen vuurwerk en laat het zo hard mogelijk knallen. Op het platteland wordt altijd tussen kerst en oud en nieuw uh, flink aan kabietschitten gedaan en heel veel bier gedronken. De opdracht voor de Sjaak is uh, fix dat je gaat uh, kabitschieten op het platteland. Het liefst met uh, de plattelandse jongens erbij. Welke opdracht wordt het? En wie is deze week de Sjaak? De Sjaak. We gaan weer een uh, opdrachtje en een uh, Sjaak kiezen voor deze week. De laatste van het jaar toch? De laatste van het uh, kalenderjaar 2030. Dus Spannend wat oh, een Excitement. Wat een maandag. Ik heb de grote pot met de opdrachten in mijn handen en het is weer... Super spannend, welke opdracht het gaat worden. Op het platteland wordt tussen kerst en oud en nieuw flink karbiet geschoten. Oh. En bier gedronken. Opdracht. Fix dat je gaat karbiet schieten. Oh, dat lijkt me vet, machtig, dat prachtig. Dat is lang niet gek. Judith ja. uh, ziet uit naar ja. deze opdracht. Ja. Op. Je, je doet het toch ja, ideaal nou sowieso? Ja, he? ja maar het is niet heel nieuw voor mij. Ik heb, nou, in meestal ben ik toeschouwen. En uh, dan heb ik een paar pilsjes op. En dan ga ik vragen, mag ik ook even eentje aanschieten? En dan mag dat wel. Want er staan al vijf jaar die hele grote melkbussen bij ons op een rijtje. Maar, maar kun jij misschien even uitleggen? Want ik ken het op zich wel. Ik heb het nog nooit zelf gedaan. Maar wat is kabietschiet eigenlijk? Ik behoud. Ja, je hebt zo'n heel groot, uh, grote buis. Jauke, jij hebt deze opdracht verzonnen. Dus misschien ja. weet jij het ook nog beter dan ik. Bij ons is dat een soort hele, hele ja, pijp eigenlijk. Een hele grote pijp. En daar dus, uh, doen ze dan een emmer. Slaan ze erop. Ja. En daar zit een middeltje in. Meestal is dat cabit. En als daar water bij gaat. Water toch? Ja, ik ja. Het precies. Dan uh, komt er een knal dan en daar word je hierna van. Maar nogal een knal. Eén ja. vraagje nog. Is dat niet gevaarlijk? Nee, volgens nee. mij valt het wel mee. Want dat doen heel veel mensen. Het is alleen wel, volgens mij, illegaal als je het niet... Op bloed. Uh, oudejaars, nou. En je moet niet op de emmer gaan zitten. <laughs> Oké. <Okay. laughs> ja, type, typisch op bucketlist dingetje dan eigenlijk. Nou, maar wie moet er niet Ja, op de maar de wie zin, zal ja. ik dat uh, deze nou, week ik ik even aantrekken? notaris. Notaris uh, Cardol, het woord is uh, aan uh, mijzelf. Ik uh, zal even de naampjes even goed om elkaar hustelen. Ja, de Carbietschieter. De ja, ik heb er een... Oh, ik heb er twee. Wacht even. Ja, oh. ja ik heb er één hoor. De kabietschieter van deze week is... Niemand minder dan Jouke. Jouke mag, ik denk het Drentse land op Ja, toch? maar sinds wanneer juichen we als we de Sjaak zijn? Ja, maar het is toch vet te doen? Ik heb, wel, ik heb wel echt vaak gekeken, maar ik heb het nog nooit echt zelf gedaan. Lijkt me best wel vet. Ja, maar bij deze ben je dus de sjaak, maar stiekem ook een beetje een lucky Baster. We je kunnen je de sjaak er ook van maken dat je inderdaad wel op die emmer moet gaan zitten. Dat je ja. aan de, de verkeerde kant van de emmer doen? moet gaan staan. Uh, dat ja. we... Hey, maar leuk, uh, Jauke. Ja, ja leuk. Ja, leuk. Ja, veel plezier. Ik Ga je het, uh, ja, het uh, Drentse land op, denk ik dan, Ja, dat, dat, uh, dat uh, ligt wel een beetje voor de hand, inderdaad, misschien. Ja. Maar dat ga ik doen. Nou, succes. Superleuk, Top. succes. Dank je. Jauke is dus de sjaak. En ze moeten naar haar Roots, het Drentse platteland, om karbiet te schieten. Je hoort het zo. Nou, This Is It van Ricky Kole. En ik denk dat ze er wel goed vanaf heeft gebracht. Het zit toch een beetje in haar bloed. Hè? This, is it. this is what I have become. This is what I really want. So this is it.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 Kick it See Hartstikke nieuw. Rikki Cole, dit is het en het perfecte plaatje voor iets over half zes. De Sjaak. Jouke is deze week de Sjaak en daarom moet ze haar eigen bedachte opdrachten uitvoeren. Ze gaat naar het Drentse Dorp Witteveen, waar ze vandaan komt, om voor het eerst in haar leven carbide te schieten. Jurgen Niels en Gerkel komen met een uh, trekker nu aanrijden met een kanon erachter. Een dubbel kanon met twee buizen. Ik ben al te pussy om gewoon vuurwerk af te steken, dus ik ben benieuwd hoe het met de uh, kabitzchieten gaat dat nog veel harder gaat. We zullen het zien. Zijn je echt in de middle of nowhere eigenlijk? En er staat een enorm kanon of iets. Wat, ja, hoe noem je zo'n ding, Jurgen? Een kabitzbus. Ja, want het staat zeg maar op, uh, ja, echt op twee grote uh, wielen en dan gewoon een hele lange bus. En Niels, die zei me net dat dit eigenlijk iets meer liter is dan toegestaan of zo. Ja, volgens mij mag je normaal 25 liter hebben. En we hebben hier twee bussen van 150 liter. Dat is nogal een verschil. Ja, dat is iets groter. Ja. <laughs> wat halen jullie er nu uit? Dat is een uh, kabitbakje. Zullen ja. we een kabit erin doen, anders kunnen we niet meer bij achter in de bus. Ja, want het is uh, gewoon een lange staaf, zeg maar met een soort van bakje in. En daar gaat zo meteen kabit in. Ja. ja. Wat, wat is dat eigenlijk, kabit? Dat is wat steensoort, maar dat kan ik niet meer uitleggen. Dat weet ik zelf eigenlijk ook niet. Maar... maar het knalt in ieder geval flink. Ja, het knalt in ieder geval flink, ja. Waarom doen jullie dit eigenlijk nieuws? Waarom gaan mensen kabit schieten? Nou, het is een beetje een alternatief voor vuurwerk, zeg maar. En uh, het knalt gewoon veel harder. En het is traditie bij ons in het dorp. Nou, niet alleen bij ons in het dorp, in de regio, zeg maar. Gerko doet nu water op kabit, uh, op geloof ik, toch? Ja, dan gaan die steentjes die in die bakjes liggen, die gaan naar gassen. Of van die gas gaat die bus knallen. Het is beter andersom doen. Jij hebt nu plastic om op dat ding aan te, op de kanon aan het spannen, eigenlijk toch? Ja, om het gas niet weg te laten lopen en dan straks de knal te veroorzaken. Maar. Oh, het siste al inderdaad. Oh, je ruikt ook echt dat gas helemaal. En het wordt een, een beetje, de plastic wordt een beetje boller. We gaan Oké, okay, dus nou moeten we even wegwezen. Oké, okay, wat moet ik nu doen? Eer, gewoon inhouden? Deze is zeg maar, de zwarte is van de linkerbus. Als je die ingedrukt houdt, gaat de linkerbus af. Maar je moet ze wel ingedrukt houden tot die afgaat. Oké, okay. maar blijf jij hier staan of ga je weg? Nou, ja, ik loop een stukje weg. <laughs> ik heb nu uh, oorbeschermers van Jurgen gekregen. Gerko controleert nog eventjes de laatste dingetjes. Ik sta er nu ongeveer, nou, drie meter vanaf met het uh, kastje met de knoppen in mijn handen. En ik ga denk ik maar gewoon uh, zo meteen schieten of zo. <laughs> de jongens die rennen allemaal een stuk weg. <laughs> Allemaal de oren dicht. Daar gaat hij dan. Holy shit! <lacht> Ik keek ook niet eens. Ik dacht, oh shit, wanneer gebeurt het, wanneer gebeurt het? Wow. Wat een knal! Niet normaal. Komt ook echt rook vanaf. Plastic is echt vanaf geschoten. En dit vinden jullie dus leuk? Ja, dit is, dit is mooi. Dit is ja, traditie. Dit is gewoon leuk. <lacht> Te gek. Oh... Ik nou. schrok er echt van. Goed gedaan, Jouke. Start. Elke week recenseren we iets in start. En in december horen we bijna allemaal dit. Rond de oud en nieuw worden de meeste champagne uh, wordt het meeste champagne gedronken, en dus perfect om die te recenseren met sinaloog en wijdocent Jeroen Doorenstouter. Jeroen, goedemorgen. Goedemorgen. De meeste mensen drinken alleen bij bijzondere gebeurtenissen champagne, oud en nieuw. Jij drinkt het vaker. Hoe, hoe vaak uh, komt er champagnefles bij jou uh, op tafel? Ja, nou, dat hangt natuurlijk altijd af van het moment. Maar er zijn altijd veel momenten om champagne te drinken, zou ik zeggen. Uh, ja, toch altijd wel uh, één keer per maand gemiddeld, laten we het zo zeggen. En dan vooral om te testen of vooral omdat je het lekker vindt? Uh, om het lekker te vinden en ook vooral eigenlijk met wie je drinkt. Het is altijd een uh, ja, ding wat je samen doet, vind ik. Ik drink nooit alleen. Nee, oké. Okay. Wat uh, maakt een champagne nou een goede? Uh, ja, dat is toch altijd wel uh, waar het vandaan komt. Meteen komt champagne altijd uit het champagnegebied. Anders mag het geen uh, champagne heten. Uh, daarnaast uh, de druiven, de wijnmaker, ja, hoe het gemaakt wordt. Er zitten ontzettend veel kwaliteitsfactoren die bepaalt of een champagne een goede champagne is. En daarnaast ook, uh, ja, ook merk. Dat is ook heel belangrijk. Geldt dan ook hoe duurder, hoe beter? Uh, nou ik zou zeggen, een goede champagne is altijd duur. Niet altijd een dure champagne is een goede champagne, laat ik het zo zeggen. Ja. Dus, oké. Okay. Maar als je een, een goede hebt, dan, dan, dan zit je dus wel een beetje aan de prijzerige kant. Ja, dat vind ik wel. Ja, absoluut. Ja. En wat typeert de champagne van dit jaar, van, van 2013? Nou, dat kan je eigenlijk niet zo zeggen. Champagne, daar zie je bijna ook nooit een jaartal op staan. Champagne minimaal is eigenlijk altijd al een gerijpt product uit ja, 15 maanden... en van verschillende jaartallen. Mm -hmm. Vandaar ook dat het merk zo belangrijk is, want de basiswijn... Uh, ja, is eigenlijk hetgeen waar je champagne weer later uit maakt, want je krijgt een tweede vergisting op fles, wat die mooie, mooie bubbeltjes uh, geeft. Ho hoeveel jaar moet je wachten voordat je die champagne hebt dan? Uh, dat varieert. De goedkope champagne is dat zich, zeg maar 15 maanden, maar echt de grote merken en de duurdere huizen. Nou, dat kan soms uh, wijnen zijn van uh, verschillende jaartallen, dus al drie tot vier verschillende jaartallen. Mm -hmm. En dat vertaalt ook uh, natuurlijk uh, in de prijs. Maar oké, okay, maar dan, dan denk ik ik moet naar de slijterij voor oud en nieuw. Proeven zit er niet in, dus ja, dan moet je het ja. ook een beetje hebben van die etiketjes met die goud gekrulde letters uh, erop. Ja. Ja, Hoe ja, dat kan dat je nou ja. aan de buitenkant van de fles zien dat je een goede champagne hebt? Nou dat is altijd inderdaad moeilijk, dus ik kan laat je altijd uh, goed adviseren. Uh, probeer ook zelf uh, verschillende champagnes uit, uh, zou ik zeggen, op uh, verschillende momenten. Dan uh, ja dan dan moet je daarin ontwikkelen. Maar laat je vooral uh, goed uh, adviseren door uh, ja, iemand die er verstand van heeft. Dus een goede wijnhandel, een goede slijter zou je zeker helpen. Absoluut. En, en ja, wat, wat moet je dit jaar dan hebben? Ik heb nu toch een, een wijnkenner, een uh, champagnekenner aan de telefoon. Dus jij kan het uh, mij adviseren. Nou, het ligt eraan. Dat is het belangrijkste. Wat ga je doen? Uh, ga je lekker aan de, de oliebollen zeg maar, met oud en nieuw hangen? Dan zou ik vooral eigenlijk niet, uh, dan gaan we eigenlijk niet een te dure champagne doen. Of inderdaad een, uh, een demi-sec. Klinkt wel grappig, juist niet een brut, Want heel vaak zie je brut staan als kwaliteit. Want dat is een droge champagne. Mm -hmm. Dat zou ik vooral doen wanneer je lekker uh, met de... Uh, ja, met zeg maar lekkere sushi's gaan werken, oesters, zeevruchten. Een beetje ja, wat luxe, dan zou ik altijd met een mooie bruut werken. Wil je de hele avond uh, feesten, dan kom je nog wel eens een champagne tegen die je, die je echt kan aanraden. Dat is een sec. Dat is dus niet echt bruut, maar sec. En dat wil zeggen dat het iets milder is. Dat is wat je in. Uh, eigenlijk vooral uit Londen is gekomen. Dat heet mm -hmm. ook een clubbing champagne. En dat is echt een champagne waar je eigenlijk de hele avond goed op kan uh, doorfeesten. Dus dat zijn wel hele. Wat ga je zelf doen? Gelukkig aan de oliebollen, maak je het wat luxer. Of maak je er echt een, een, een party van. En uiteraard je budget, wat je te besteden hebt, dat kan heel belangrijk Precies. zijn. Precies. En als je nou een goedkoper wil... Ja, champagne is toch vaak wel, uh, van wat ik zie, 25 euro of meer... Nou ja. Ja, moet je dan aan de Prosecco of een cava nou, eh, Ik adviseer inderdaad, als je zegt, van, inderdaad, het hangt van, van wat wil je besteden, wat kan je besteden, adviseer ik inderdaad een hele goede Prosecco. Maar wat ook echt prachtige alternatieven zijn, is een cava uit Spanje. Dat vind ik bij prijskwaliteit altijd bijzonder goed. Maar je hebt ook hele mooie producten, al uit Chili en uit Frankrijk zelf. Een goede cremant, dat kan mm -hmm. ook heel mooi zijn. Ja. Oké, okay, nou, wijndocent Jeroen Doreenstouter eh uh, dankjewel. En uh, ja. ja ja, drink ze dan maar uh, Ik wou net zeggen geniet ervan op uh, tot alle gezondheid. Ja. Flowers of words I don't understand. The simple sound voor letters. Whatever it was, I'm over it now. With every day it gets better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 And I didn't mind living the life of others. Understand the simplest sound four letters. Are you Uit Frankrijk 2012. Net zoals champagne. Komt ook uit Frankrijk. En uh, dit nummer heeft hij dan samengemaakt met Guy Chambers. En dan denk je: wie is dat? Nou, ik kende hem ook niet totdat ik zag dat hij heel veel nummers samen maakt met Robbie Williams. Start. Start. Start. Kees Dorenstein. En dan weet je dat je wel een goeie hebt. Of je nou gelooft of niet. Je hebt het kerstverhaal waarschijnlijk wel een keer gehoord. Nou ja, nog even in het kort. Tijdens kerst werd Kinneke Jezus geboren... en drie wijzen uit het oosten gingen op pad om hem op te zoeken. En ze kwamen bij hem door de ster van Bethlehem te volgen. Ik vraag me af, hoe moeilijk is het navigeren met sterren? Nou, Roel vraagt zich dat ook af. En die zei tegen mij, oké, okay, ik wil dit uitzoeken. En hij probeert met behulp van de sterren naar de schaapskooi te gaan. Het weer vanavond even opklaringen, maar vannacht regen. Morgen Kijk, het klaart in ieder geval op vanavond. Dan kan ik tot die tijd even leren hoe dat hele sterrenkijken eigenlijk werkt. You do this by looking straight up at the sky and finding the straight up point in the sky. Find the Big Dipper and from there find the North Star. And wherever the North Star is from the straight up point that you picked, that will be north. Even samenvattend: ik moet de polster vinden met behulp van sterrenbeelden. En dan, die polster, die staat dan in het noorden. En vanaf daar weet ik waar het oosten is. Dus dat is naar de hei. De hei moet ik naar het zuiden voor de schaapskooi. Duidelijk, ik ga ervoor. Nou, poging 1. Ik sta nu voor het huis van mijn eigen ouders. En ik moet naar het oosten. En ik probeer nu een ster te vinden. Het probleem is dat ik nu onder een lantaarnpaal sta. En iedereen kerstverlichting aan heeft. Dus ik zie echt helemaal niks. Nee, well, oh nee. Eén ster zie ik. Of het is een vliegtuig, dat kan ook nog. Poging twee, ik uh, ga weer even terug naar huis. Pa, ja. mag ik de auto lenen? Die is goed. Top, dankjewel. Kijk, dat is dan het grote voordeel van thuis zijn met kerst bij je ouders. Dat je gewoon de auto mee kan pakken. Want het plan nu is dus dat ik gewoon naar de hei toe rij, waar de schaapskooi is. En dan ga ik vanaf daar naar het zuiden. Want daar ergens moet dan de schaapskooi zijn. Het is toch wel jammer dat je dan eerst met de navigatie naar de hei moet gaan. Om dan pas met de sterren te gaan navigeren. Maar ja, dan heb je ook wat als het goed is. Wat de sterren, wat de sterren. Als je heel lang kijkt. Dan lijken het er steeds maar meer. Nou, ik sta ondertussen midden op de ermeloze hei. En hier sta ik dus helemaal solo, in de middle of nowhere... maar ik heb sterren en fucking veel van ze. En dat scheelt echt een hele hoop. Dan kan ik tenminste zoeken naar de sterrenbeelden die ik nodig heb. En ja, ik zit in de lucht te kijken. Ik ben heel blij dat er niemand is, want het ziet er zwaar debiel uit. kompas werkt een stuk makkelijker en minder genant. Ik moet, ik moet een grote beer zoeken. Het grote probleem is dat ik niet echt weet waar ik die sterren wil vinden. De hemel is erg groot. En de Poolster is dus blijkbaar niet de allerhelderste scher die er is. Dus ik ben een beetje ja, aan het zoeken naar een soort speld in een hooiberg. En naast dat het heel mooi is, heb ik er gewoon niks. Ik zie, ik zie het gewoon niet. De vraag was, hoe moeilijk kan het nou zijn om te navigeren met sterren? Punt 1. Je moet eerst met je auto naar de middle of nowhere rijden... voordat je überhaupt sterren kan zien, want midden in een dorp of een stad... Kan je het Dan ja, zie je gewoon geen sterren, dus dan kan je ook de bolster niet vinden. Punt twee, ik sta nu in de middle of nowhere... en ik zie helemaal geen grote beer of kleine peer. Ik zie het gewoon niet. Ik weet het niet. Ik heb geen herkenningspunten. Ik heb, ja, ik heb een kompas op mijn telefoon, maar dat is natuurlijk poesie. Dat hadden ze 2000 jaar geleden ook niet. Maar het grote verschil is, is dat God niet een ster speciaal naar mij heeft gestuurd... die gewoon voor me zweeft en mij naar de schaapskudde stuurt... Ik ben er klaar mee. Ik ga mijn weg terugzoeken naar de auto. En je wat een mooi liedje. Ja, Roel, het is uh, nou eenmaal uh, lastig, hè? En uh, van jou uh, gaan we naar jou. Want uh, Roel was uh, onderweg naar het Mystery Experience in Hilversum. Roel, hoe is het nu? Nou Kees, ik ben ondertussen binnen bij de uh, Mystery Experience. En het allereerste wat me opvalt is dat ik net een bandje heb gekregen dat ik water ben. Ik ben het element water en dan kreeg ik te horen dat ik betrouwbaar en bindend ben. Dus nou, die, die staat gelijk op mijn cv hoor. En iedereen krijgt dus een element na aanleiding van uh, het jaartal waarin je geboren bent en de maanden. En er kan dus ook vuur zijn. Volgens mij ben je dan wat, uh, wat impulsiever en opvliegende En het is... Echt een hele zwevende bedoeling. Ik ben er zelf normaal gesproken helemaal niet van. Dus ik loop er ook een beetje ongemakkelijk te zijn. Maar uh, je komt binnenlopen en er staat een mevrouw de kaarten te lezen. En, uh, ik loop nu verder en hier is volgens mij iemand aan het bodypainten. Ik kom heel even kijken. Hi, mag ik je heel even storen? Ja. Oh, wat wordt dat mooi hè? Als je haar mag storen. Oh, uh, kan ik haar even storen? Westen. U bent de artiest? Ja. Wat bent u nu aan het doen? Ik ben een blacklight painting aan het maken. Nee. En uh, dat is, uh, ja, dus Het is een leggen. beetje een, een glow-in-the-dark kunstwerk op jouw gezicht. Ja, ik ben benieuwd wat het wordt. Ik, uh, het zit precies aan de verkeerde kant van je gezicht, ik kan het niet zo goed zien. Maar ik denk een vlinder. Ja, ik, ja, ik weet het niet, Klaar met me verrassen. Kijk, nou volgens mij is dat ook een beetje de hele, uh, de, de hele big ding van, van deze, uh, deze meeting van mensen. Het is wel rustig, maar het is... Ja, toch wel een beetje mysterieus. Ik ga eens even kijken wat hier nog meer is. En dan kom ik straks weer even bij terug. En hoe dat glow-in-the-dark sminken er nou uitziet... Nou, daar heeft Roel een foto van gemaakt. Ik zal hem nu eventjes uh, op Twitter gooien. Het Kees Doorstein. Dan zie je hem. Nu happy. ...staat dan weer niet in de top 2000. Pharrell Williams met Happy. En ik denk, nou ja, dan draai ik hem nu maar om zes minuten voor zes... ...hier bij Start op Radio 1. Elke week zijn de talenten van BNN University het ergens niet over eens. En dat bespreken ze dan onderweg in de trein naar de redactie. Deze week hebben ze het over vuurwerk. Kedeng, kedeng, kedeng, oeh, BNN University... Ontspoort. Het is alweer bijna oud en nieuw. En dus, uh, dus zullen de rotjes straks weer om je oren vliegen. Aanstaande 31 december is het zover. Um, ik wil het daarom heel graag met jullie hebben over vuurwerk. En vooral over de stelling. Ik vind dat knalvuurwerk afgeschaft moet worden. Ik ben het er zelf persoonlijk niet mee eens. Want ik ben een groot fan van vuurwerk, van kabitschieten, van alle vormen waar geluid uit komt. Vind ik heel erg leuk. Maar ik weet dat er ook heel veel andere mensen een mening over hebben. Waarom alleen knalvuurwerk? Dat snap ik even niet. Nou ja, knalvuurwerk is gewoon echt puur om het knallen. En ik vind het ik vind persoonlijk gewoon echt alleen maar heel irritant. Dat is toch het En, idee en daarbij vuurwerk. vinden vooral kinderen knalvuurwerk interessant. En ik vind dat kinderen niet, uh, ja, niet verantwoord genoeg zijn om vuurwerk af te steken. Mijn hemel, wat klink jij oud en zuur zeg. <lacht> nee, maar het is jij vuur. Ik heb ook met vuurwerk gespeeld, dat is toch fantastisch? Ja, ja met een sterretje, maar nou. kinderen laten gewoon echt vuurwerk afgaan in hun hand. Ik snap wel een beetje wat er mee bedoelt. Want het is namelijk wel zo dat er ieder jaar gebeuren zo ontzettend veel ongelukken. Dat het mensen gewoon echt... Maar het gaat dan vooral over illegaal vuurwerk. En ja, de mensen die het afsteken hebben gewoon vaak geen idee wat ze gekocht hebben. Nee, en hebben geen idee hoe het werkt en uh, um, um, wat je ermee moet en hoe het knalt. Ja, en dan vind ik het gewoon best wel... Kijk, het is op zich al verboden, want het is illegaal. Maar het is best wel belangrijk dat je gewoon goed weet hoe het werkt. Ja, ik, ik heb er persoonlijk echt een hekel aan van, van die rotkinderen die dan met vuurwerk gaan lopen gooien. Maar ik vind het wel leuk om naar c te kijken. Maar knallen, dat zie ik het ja, ook niet echt in. is heel leuk, maar dan wel echt het allerduurste. Dus zou het eigenlijk gewoon, zoals, als je in Londen bijvoorbeeld hebt, dan is je zo'n heel groot vuurwerk georganiseerd. Dat is supermooi om naar te kijken. Dan gaat iedereen na naar kijken. verder heeft niemand vuurwerk. Maar je zegt net over dat knalvuurwerk, van ja, ze kunnen er niet mee omgaan. Nou, dat is ook een beetje gewoon evolutietheorie. Dan verdien je het misschien ook niet. Even controversieel, ik vind, nee, maar als je nee, er niet ik mee ben er met om het gaan... Nou, to tot jouw kleine broertje van vijf per ongeluk uh, een strijker in zijn hand laat afgaan. als zijn vingers zijn eraf en dan... Nee, maar een al klein alert. broertje van vijf bent... komt niet zomaar aan de strijker. Als nee, dingen je, misgaan... Met wortjes gebeurt niks. Die kan je gewoon in je hand houden. Gebeurt iets weer. Heb je even een brandblaar, heb je even twee dagen pijn. Dan leer je wel van. Doe je het volgend jaar niet meer. Dat is gewoon ontdekkend leren. Dat is gewoon goed. <lacht> nou, ik denk dat je vergist in wat kinderen tegenwoordig aan vuurwerk kunnen krijgen. En wat Martijn ook al zei, illegaal vuurwerk. Uh, ik vind eigenlijk gewoon dat alleen volwassenen vuurwerk af mogen steken... en het liefst alleen siervuurwerk. Sierbruim. Vandaag was the day that I put everything in perspective. I fell asleep when I woke up. Everything changed en de sky turned off. That was before...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 Yeah, yeah. Ja, hij bevestigt het eigenlijk al een beetje. Sam Means, hartstikke nieuw. En hij wordt uh, op dit moment gebruikt in een reclame van een uh, verzekeringsmaatschappij... met uh, twee uh, oranje en letters Ja, dan mag je het voor, voor de rest uh, zelf uitzoeken. Je zal hem waarschijnlijk uh, binnenkort wel op tv uh, voorbij uh, zien uh, glippen. En dan denk je, oh, wat is nou die fantastische plaat... Nou, dan, dan, dan denk je, ja, misschien heeft Kees het net gezegd. Yeah, yeah, Sam, Meens, uh, uh, kijk die ook op YouTube en zo. Vind ik uh, heel leuk, leuke nieuwe artiest. Wil je me reageren op dit programma, dan kan dat. At Kees dan kan je twitteren. Zo direct Hef, heb ik een sporter in de studio, een sportster die de oplossing heeft... voor talentvolle sporters die een sponsor nodig hebben. Zo direct, in start. en ja. ja.